VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil de waarnemersmissie in Syrië afbouwen. In de Veiligheidsraad zei Ban dat hij meer nadruk wil leggen op politieke druk om het conflict in Syrië op te lossen. Volgens Ban is het beter om de 300 ongewapende waarnemers die verspreid over het land werken terug te halen naar de hoofdstad Damascus. Ze houden nu toezicht op een bestand dat nooit in acht is genomen, zei hij. In Damascus hebben ze meer zicht op de politieke situatie, bovendien is het er veiliger, zei Ban. De Veiligheidsraad neemt 20 juli een beslissing over de toekomst van de VN-missie in Syrië. Dan loopt het mandaat af voor de huidige waarnemers. De PVV-kamerleden Richard de Mos en Jim van Bemmel staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Partijleider Wilders heeft dat gisteren laten weten. Van Bemmel split zich per direct af van de partij en stapt uit de politiek als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Hij werd in 2010 tijdelijk geschorst als woordvoerder... omdat hij een veroordeling voor valsheid in geschriften had verzwegen. De mos raakte tijdens zijn Kamerlidmaatschap ook omstreden... omdat hij zich als schooldirecteur presenteerde... terwijl hij dat nooit was geweest. Erik Lucas keert na de verkiezingen ook niet terug, zo twitterde hij. Hij kwam ook in 2010 in opspraak... na beschuldigingen van bedreiging en intimidatie. De volledige PVV-kandidatenlijst wordt later vandaag bekendgemaakt. Het weer vanochtend eerst zons, middags enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 landinwaarts. ANWB Verkeersinformatie op de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat tussen Ulvenhout en Galder een file van 4 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 TROS show. Presentatie: Peter de Wie en Mikke van der Wij. Het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij de nieuws show. Even voor de mensen die ons schrijven dat ze bang zijn dat ons programma is ingekort. Ja, dat is nu wel even zo. Maar dat is tot na de. Uh, uh, of de Precies. Als de sportzomer voorbij is, zijn wij er Dat gewoon. Dat is ergens in augustus. In volle glorie weer gewoon 2,5 uur. Dus maakt u zich geen zorgen. Wat gaan we in deze uitzending doen? Over een klein kwartiertje legt Erik Timmermans van het Informatiecentrum Papier en Karton ons uit hoe de productie van boeken duurzamer kan. En Mark-Robin Visser vertelt waar hij met de sportzomerbus staat vandaag. Aris Storm gaat ons bijpraten over de literaire wereld in zijn boekenrubriek. En tot slot een gesprek met literaire journalist en schrijver <coughs> Onno Blom. Dan gaat het over Gerrit Kommerij, die afgelopen donderdag overleed. Goed, maar we beginnen met de pleidooi van de kinderombudsman. Uit onderzoek van die kinderombudsman... blijkt dat er jaarlijks tenminste 150.000 rechtszaken rond kinderen zijn waarin de rechter de mening van die kinderen zou moeten meewegen. Maar dat gebeurt niet. Het gaat dan om kinderen die betrokken zijn bij een vechtscheiding of een uithuisplaatsing. Volgens Mark Dullaert, zo heet die kinderombudsman... zouden deze kinderen veel vaker een eigen belangenbehartiger... een zogenaamde bijzondere curator moeten krijgen. Omdat ingrijpende beslissingen te vaak over hun hoofd heen worden genomen. Daar gaan we over praten met hem. Goedemorgen, meneer Dullaert. Goedemorgen. Ja, kinderombudsman, eh, bestaat dat eigenlijk al lang, dat fenomeen? Nou, op de kop af een jaar in drie maanden. Okay. Dus het is nog heel kerstvers. Ja. Kreeg u eigenlijk over deze kwestie veel telefoontjes, brieven, mails van kinderen? Ja, dat is de aanleiding geweest voor het onderzoek. Er zijn heel veel kinderen die klagen, die zeggen: God, er is een omgangsregeling bepaald en ik wilde dat helemaal niet. Tegen wie of... klagen ze dan? Uh, ze klagen tegen de advocaat van uh, vader of tegen de advocaat van moeder, maar daar heb je gelijk het probleem te pakken, want ze hebben niet een eigen bij haar te gaan. Ja. En uh, dat, wat voelen ze zich dan niet gehoord? En, en dan zeggen ze: Ja, er wordt ja, want kinderen, kijk kinderen, dat is natuurlijk ook, je, kinderen, je hebt kinderen van zes en je hebt kinderen van zestien. Dat is natuurlijk een, gewoon een hele grote diverse groep. De ene kan natuurlijk beter verwoorden wat hem of haar dwars zit dan, dan de ander. Ja. Nou, in het Nederlandse recht is het zo geregeld dat kinderen vanaf twaalf jaar altijd worden gehoord door de rechter. Alleen dat is een typische Nederlandse regel, want in het internationale verdrag voor het kind staat dat ongeacht leeftijd als er hele belangrijke kwesties zijn... Uh, dat uh, over kinderen, dat kinderen gehoord moeten worden. En wij zijn voor het criterium rijpheid. Want er zijn, wij krijgen mails binnen van kinderen van 8 en 9 jaar... die uitstekend uit kunnen leggen uh, dat er niet naar hun geluisterd is... of dat er beslissingen zijn genomen die... Uh, en uh, die... dat is de categorie, ik ben bij papa geplaatst... want ik had gezegd dat ik bij mama wilde. Klopt, of dat kinderen, en dat is ook wel weer heel erg lief... kinderen zijn eindeloos loyaal. Je moet je voorstellen, je komt in een, in een rechtszaal onder grote druk. Het zijn beladen zittingen. Moet in een half uur of in een kwartier zelfs vaak worden beslissingen genomen. Een ja, kind komt in een rechtszaal en die wil niet voor vader of moeder kiezen... Hè, wat vader of moeder hem of haar ook heeft aangedaan. Dus als je echt hè, naar kinderen luistert, dat is een vak apart. Nou, en in het Nederlands systeem nota benen is de rechtsfiguur, een beetje een moeilijk woord, van een bijzonder curator? Dat is gewoon een belangbehartigd voor, voor kinderen. Want er is al een... Dat een, bestaat. Dat, dat bestaat. Ja. In, 83, in 2003 is er al gevraagd door gerenommeerde instituten... kinderen moeten een eigen rechtsingang hebben. He, dus ze moeten rechtstreeks naar de rechter kunnen. Toen heeft minister Donner gezegd, is niet nodig. We hebben de rechtsfiguur van een bijzonder curator. Dat werkt prima. Nou, dat hebben wij dus onderzocht. En het werkt niet prima, want heel veel... Zeer ingrijpende beslissingen worden kinderen niet in gehoord. En als ze al gehoord worden, ja, is dat onder extreme druk en in beladen situaties. En dat pakt niet goed uit. Nee, Want wat dat de... zijn gesprekjes van een kwartier dan of zo? Ja, van een kwartier. Ja, ja, ja. Dan moet je je voorstellen, sta je daar in zo'n. Zo en wat eh, stelt u zich dan voor? Want... Zoals het hoort vinden wij, het is in de Nederlandse wet geregeld... dat er een bijzonder curator dat kan een advocaat, een psycholoog... of gedragskundige zijn, die buiten de rechtszaal... of zelfs bij het kind thuis, in ieder geval in een rustere... en vertrouwde situatie, uitzoekt wat het kind wil... en wat de belangen van het kind uh, zijn. En die brengt dat naar voren in de rechtszaal. Dus met andere woorden, die haalt de kastanjes uit het vuur. Maar het kan, u zegt, het kan. Het, dus ja, wat, wat wilt u dan nog? Het kan al. Alleen dat het niet gebeurt. Ja, ik bedoel, dat... dat, dat... Nou, wat er nu dus moet gebeuren is. Mensen dat moeten veel het weten dat veel niet alleen kinderen, maar ook ouders en verzorgers horen dat er een bijzonder curator, dat die mogelijkheid er is. Maar met name ook afgelopen week... alle familierechters en kinderrechters in Nederland... hebben dit onderzoek van ons op de mat ontvangen. We hebben ook met heel veel van hen gesproken. En we doen echt een appel op hen. Zet nou ook een bijzonder curator in dit soort situaties in. En ja, maar het is wie geen... moet daar dan om vragen? Want je kan niet bij elke zaak natuurlijk iemand het nee, Het staat heel duidelijk in, in de wet... He, het moet echt om hele zware uh, zaken zijn waar kinderen bij in de knel komen. Dat is heel duidelijk omschreven. Daar kan het kind om vragen, daar kan vader om vragen, moeder om vragen... of wie dan ook in de omgeving van het kind, maar het kind zelf ook. Maar in de eerste plaats vind ik ook dat rechters daar zelf aan moeten denken. En moeten denken, goh, volgens mij in deze situatie... ik hoor daar de advocaat van vader, ik hoor de advocaat van moeder... zeg, weeg ik eigenlijk die belangen van het kind wel? En dat moet veel duidelijker doordringen. Want is het nu zo dat uh, rechters uh, te weinig naar kinderen luisteren? Want uh, ja, ik weet niet, ik ben nooit bij zo'n rechtszaak geweest... maar is het zo dat die kinderen zich ook rechtstreeks tot die rechter kunnen wenden in een rechtszaak? Ja, er zijn twee mogelijkheden. Kinderen kunnen, dat noemen ze de informele rechtsingang... Uh, kinderen kunnen een brief schrijven naar een rechter. Nou, ook uit onderzoek blijkt dat die brieven uh, kwijtraken, niet geregistreerd zijn. Komt geen antwoord op, dus dat is een mogelijkheid. En nogmaals, kinderen worden vanaf 12 jaar gehoord. Alleen de omstandigheden waaronder dat gebeurt, is zacht gezegd niet kindvriendelijk. En dan krijg je echt mijn kind niet boven water wat hij of zij wil. Nee, want dat is meestal in de rechtszaal zelf. Dat is uh, uh, meestal in de rechtszaal. Ja. Ja. En dat is natuurlijk buitengewoon ja, bedreigend en uh, nou ja, wereldvreemd eigenlijk nou ja, en, en je moet je ook voorstellen, in de rechtszaal zitten ook de andere partijen, ja. zitten dus ook. Hè, dus jij moet dan maar als kind uh, vertellen van goh, ik wil niet uh, bij mijn vader wonen. Of ik wil niet bij mijn moeder wonen. Ja. Of nee, die uit huis. Ik heb ruzie met mijn gezinsvocht. Het ja. gaat niet alleen om vechtscheidingen. Hè, het gaat ook om uithuisplaatsingen. Maar dan zitten alle partijen in de rechtszaal. Nou ja, sta er maar als kind van twaalf. Ja. Ga dat maar uitleggen. Ik begrijp dat er, er is een rapport, hè, nu. En daar zijn ook wat kinderen gequoteerd. Ik heb er hier eentje, ik vond de bijzondere curator maar niets en was niet blij met hem. Hij was een deftige meneer en had heel nette kleren aan. Ondanks alles heeft hij wel tegen de rechter gezegd dat ik het best bij opa en oma kan blijven wonen. En dat was wel wat ik hoopte. Nou kijk, dat is een ander gevoelig punt. Hè? In ja. het hele rapport zijn talloze aanbevelingen. In Nederland bestaan er geen kwaliteitscriteria voor zo'n bijzondere curator. Die heb je trouwens voor advocaten wel in Nederland is er geen opleiding voor bijzonder curatoren. Dat heb je voor advocaten wel. Dus het is natuurlijk heel curieus dat de Nederlandse overheid zegt... goh jongens, het is allemaal goed geregeld. Hè. De belangen van kinderen worden gehoord. We hebben de rechtsfiguur van een bijzonder curator. En ja, elke advocaat of uh, uh, iedereen maar uh, uh, met, met dat bewijs op zak... Ja, die kan echt geen kinderen horen. Hè. Dat is een vak apart. Ja. Dus een van de dingen die wij ook willen... dat we zeggen, goh, als kinderen dan gehoord worden, moet er een gekwalificeerd iemand zitten. En minister van Justitie doet er wat aan. Dus we vragen nu ook binnen drie maanden antwoord. En dit rapport uh, liegt er niet om. Dat is een dik rapport. Er zijn heel veel mensen gehoord. Ja, en anders is Nederland gewoon toch een land waarin de belangen van kinderen niet worden gehoord. en Dat is heel ernstig, want we hebben er wel voor getekend. Ja. Ik, ik had net, net die leuke quote. Hebt u nog een leuke quote? Uit het rapport? Toevallig bij de hand of niet? Uh, nou ja, een, nou, omdat uh, ik dacht, dan kunnen we die kinderen ook even een stem geven op die manier. Ja, nou ja, een, een, een, een, een, het is een leuke quote, maar het pakt minder uh, uh, leuk uit. Een van de kinderen zei tegen ons... Goh, ja, als je een goede, bijzonder curator uh, hebt... is dat een, uh, net als een lot uit de loterij. He, het is uh, gewoon een soort loterij. Dus, maar dus, u hebt ook kinderen dus aan het woord gelaten in het rapport... die dit hebben meegemaakt en die Klopt. daar dus hun zegje over doen. Klopt. En dat... Signaleert u dan uh, ook dat het toch wel heel erg vaak misgaat... en dat de schade daarvan erg groot is? De schade is heel erg groot, want je moet je voorstellen... er wordt bijvoorbeeld beslist over een omgangsregeling... en wij hebben niet een paar kinderen, maar een heleboel kinderen die zeggen... god, ik wilde helemaal niet bij mijn vader wonen. Maar ja, dan woon je dan wel uh, uh, voor lange tijd, een jaar of langer bij vader... En de relatie met moeder wordt er niet beter op. En dat, dat is echt grote psychische schade. En je ziet ook dat het dan niet goed gaat met kinderen. Of kinderen die in een pleeggezin het naar hun zin hebben. En die worden teruggeplaatst naar de biologische ouders. De moeder heeft een nieuwe vriend en denkt, ach, het gaat allemaal wel weer. Een kind is net gehecht in het pleeggezin voelt zich daar veilig en komt ineens weer bij moeder en een nieuwe vriend... en die wil dat helemaal niet. En je ziet de schoolprestaties van zo'n kind naar beneden gaan. Je ziet uh, dat het kind zich helemaal terug gaat trekken. Dus van veel maatregelen is de schade voor kinderen echt groot. Als je uw pleidooi hoort, dan denk je eigenlijk bij jezelf... ja, wie kan daar nou eigenlijk tegen zijn? Maar er zal wel een behoorlijke tegenstem, bijvoorbeeld gewoon puur uit financiële motieven al zijn, of niet? Nou, een van de aanbevelingen in het rapport is ook... Dat net zoals in rechten een advocaat wordt vergoed. Hoe kun je dan in ons Nederlandse stelsel zeggen... 'Goh, we hebben bijzonder curatoren, maar de financiële regeling is nauwelijks op orde. Hè? Dus laten zeggen, morgen gaan uh, 10.000 kinderen in Nederland zeggen... oké, okay, nou het lijkt me wel wat, ik wil een bijzonder curator. Hmm. Dan stoot je tegen de volgende hobbel aan... dat het financieel niet goed geregeld is. Want het is een dure hobby. Uh, het is natuurlijk, net als een advocaat in huren... dat zijn mensen die geld kosten. Ja. En, en, en zei u net ook, er zijn er onvoldoende? Klopt, er zijn er ook nog onvoldoende. En, en het is onbeschermd. Iedereen kan zichzelf uh, t, tot curator benoemen. Het Klopt. kan een advocaat zijn, een pedagoog, een psycholoog. Ik bedoel, wie, wie, wie, wie, moet, wie moet er dan voor zijn functie in aanmerking komen? Moet daar een opleiding voor komen? Hoe nou, ziet kijk, u dat In Nederland voor? heb je de SSR, hè? dat is de opleiding waar uh, rechters worden opgeleid. Uh, dat zijn hele goede opleidingen. Het is niet veel moeite om ook een goede opleiding voor bijzonder curator. Er zijn een aantal bijzonder curatoren die het bijzonder goed doen. We hebben ook met een aantal bijzonder curatoren gesproken. Met een aantal advocaten, rechters, een groot aantal. En de criteria zijn wel duidelijk. Maar het is nu gewoon ook de politieke wil. Als je ooit als overheid, als kabinet, dit hebt ingesteld, dan moet je het ook Goed doen. En, en waar... hoeveel zouden er moeten komen? Sorry. Nou, kijk, Nou, Als je alleen al nagaat, en dan praten we alleen nog maar over eh, echtscheidingen. Hè? Op jaarbasis vinden er 30.000 echtscheidingen in Nederlands plaats. Waarvan de een derde zeer problematisch zijn, dus vechtscheidingen. U noemde al het getal, we hebben ja, 100, uit onze kinderrechten al ja. 150.000 hele zware zaken. Hè? Dus dat gaat over uithuisplaatsingen, uh, jeugdbeschermingsmaatregelen. Uh, ja, als je naar dat soort aantallen kijkt, dan zul je wel een, een paar duizend getrainde uh, bijzondere curatoren moeten hebben. Zijn er al, want u heeft daar gesprekken natuurlijk over gevoerd met de politiek, want uiteindelijk moet u het daar vandaan halen. zijn er ook mensen die tegen u zeggen. Ja, dat is wel een leuk idee, maar je bekijkt het voorlopig maar. Wat je ziet. Uh, er is geen onwil, maar men is met name verbaasd... het is de eerste keer dat zo'n onderzoek heeft plaatsgevonden... dat het zo in de praktijk uitpakt. Oh. Dus we merken ook bij rechters echt geen onwil. Die doen echt hun best. We merken ook uh, bij uh, bewindslieden geen onwil. Maar men is oprecht verbaasd dat het eigenlijk zo slecht uitpakt. Bestaat het in het buitenland? In het buitenland heb je ook uh, belangenbehartigers voor kinderen. Alleen het verschil is daar dat niet die leeftijdsgrens van 12 jaar... zoals hier in Nederland wordt aangehaald. En met name Scandinavische landen merk je dat dat heel erg goed werkt. Dat er hele goede, gewone beslissingen voor kinderen worden gemaakt. Maar zou het dan niet gewoon standaard moeten zijn? Want ik kan me voorstellen dat als je als kind je op een of andere manier... He, verscheurd voelt, he, in loyaliteit tussen je ouders bijvoorbeeld... Dat op het moment dat je zegt: ik wil een curator voor mezelf, dat je dan haast al dat voelt als een motie van wantrouwen tegen je ouders. Dus dat, dat je op het moment dat je het, dat kind zelf moet laten aanvragen, dan kan je het niet beter gewoon standaard doen. Gewoon... Ja, ik zou het liefst willen dat u bedoel? Uh, ik begrijp ja. wat je bedoelt. Ik zou het liefst willen dat het van rechters kwam. Rechters krijgen gewoon zaken voor zich okay. en die moeten gewoon zien, goh dit is een, een ernstige zaak, hier komen kinderen in de knel... hier zijn zware belangenconflicten... waar de belangen tussen ouders en kind... of ouders en uh, verzorger uiteenlopen. Ik stel hier een bijzonder curator in. Dus dat je dit niet aan dat kind zelf overlaat? Het om is prima te als het kind het gaat vragen... maar ik wil met name een beroep doen op de rechtelijke macht. En daarom ligt dat uh, onderzoek ook in uh, enkele duizenden stuks... van de week op de, macht, uh, op de mat bij de ja. rechtelijke en macht. En hebt u daar al een reactie op gekregen? Uh, daar wordt heel positief op, uh, op gereageerd. Bijvoorbeeld ook uh, door de... Uh, de RVSJ, uh, het is de, de uh, vereniging van uh, jeugdrechtadvocaten... die hebben ook in onderzoek bezoeken. krijgen we heel veel uh, positieve reacties op, maar ook van rechters zelf. Nogmaals, rechters zijn niet kwaadwillend, nee. maar uh, het is uh, meer onwetendheid. Oké, okay, we hopen dat het allemaal uh, goed komt. Ja. Ik, ik wacht op antwoord van de minister van Justitie binnen ja. nu in drie maanden. Ja. Het is een officieel onderzoek, een ongevraagd uh, onderzoek. Dus jij, daar zal toch een antwoord op moeten volgen. En, en, ja, en die, die kan wel iets vinden, maar doet het er eigenlijk nog toe, wat die ervan vindt? Nou ja, een formeel antwoord helpt natuurlijk wel uh, nu om zaken verder in werking te zetten. Hartelijk dank. U hoorde de kinderombudsman Mark Dullaert. Hij pleit er dus voor dat kinderen die betrokken zijn bij vechtscheidingen uit huisplaatsingen. dat die veel vaker hun eigen belangen behartigen krijgen. Als u meer informatie wilt weten over dat uh, onderzoek. dan kunt u uh, daar aankomen via onze website nieuwshop.nl. Dankjewel gesteld dat je zou willen kunnen consumeren wat je ook maar wilt en zonder daarbij ooit te hoeven stilstaan bij de gevolgen van het milieu dan trek je hier wel heel weinig van de realiteit aan, want het begrip duurzaamheid is alomtegenwoordig. tegenwoordig zet zonnepanelen op je dak verbouw je eigen groente, eet één dag per week geen vlees, de goede adviezen zijn bepaald niet van de lucht maar wie denkt iets positiefs te doen voor de natuur door voortaan zijn boeken van een e te gaan lezen die slaat de bank hele Mis. We kunnen veel beter investeren in de duurzame productie van papieren boeken dan onze aandacht afleggen naar elektronische zaken. Al dus Erik Timmermans, directeur van het informatiecentrum Papier en Karton. Goedemorgen, meneer Timmermans. Goedemorgen. Ik denk dan als ik dat lees, en ik las het dus ergens... ja, logisch, want als hij dat niet zegt... dan wordt hij door zijn vrienden die Papier en Karton uh, uh, ondersteunen... wordt hij gevraagd om in uh, de plantsoendienst van Dedemsvaart... maar verder werk te zoeken... Dat is ook leuk werk, maar uh, het ligt al iets genuanceerder, uh, zoals het uh, door u werd gesteld. Uh, duurzaamheid is sowieso een heel genuanceerd ja. onderwerp en uh, ik denk dat je naar allebei moet kijken. Nee, maar wat ik bedoel, u moet dat wel zeggen? Nou ja, ik werk voor het informatiecentrum Papier en Karton. Dat is een keteninitiatief van, uh, van papiergebruikers en papierproducenten. Goed. Dus ja, wij willen graag over papier in, ja, uh, informeren. Oké, okay, dat is ja. helder. Legt u ons dan eens uit, want het is voor de hand liggend natuurlijk. Dat je inderdaad denkt, god, door die door e-readers die e hoeven we minder bomen te hakken. Dus dat is goed. Ja. Nou, dat, dat is ook zo. Het uh, is een directe aanleiding voor dit uh, project geweest. Dat is de overproductie in het boekenvak. Er worden te veel boeken gemaakt in Nederland. Er liggen in Culemborg bij het Centraal Boekhuis miljoenen boeken opgeslagen... Oh. Maar er worden ook miljoenen boeken per jaar vernietigd. Omdat ze niet worden verkocht. Waar gaan ze dan? In de, in de versnipperaar? Ja, in de versnipperaar. En dat wordt dan weer gerecycled. Nou ja. Dus in dat opzicht is het weer grondstof voor ja. nieuw papier. Maar ja, het grond? is wel papier wat voor niks is gemaakt. En ja. er zit natuurlijk ook een hele bewerking aan Hei, vast. Het, he? ja. met, met drukken en transport. Dus kleinere oplages. Da, dat zou een oplossing hmm. kunnen zijn. Maar we hebben gekeken, van, nou, zijn er nou nog meer dingen in die keten... Eh, slagen die je kunt maken... waardoor je zo'n boek duurzamer kunt ja. maken. Nou, daarbij speelt dat die... Papier en karton-industrie een energietransitie heeft opgezet. Die willen in 10 jaar tijd 50% energie reduceren. Energietransitie. Is het? Nou, het is een groot initiatief van de papier- en karton keten. Waarbij gekeken wordt naar allerlei schakels in de keten. van hoe kunnen we nou energie besparen? En dan wel 50% in 10 jaar. Oh. Okay. Nou, en dat hebben wij nu vertaald ook naar de boekenproductie. En dan de directe aanleiding was die overproductie... dat we ook zijn gaan kijken van hoe kun je nou op andere vlakken okay, nog meer besparen. Maar dan terug even naar dat simpele beeld. Van ja, luister, als we die iriden openslaan, dat is het heerlijk daar op vakantie. En ze hakken geen bomen om. Ja. Nou ja, kijk, Afgezien hebt... van het feit of we dat willen, Of we dat fijn vinden. Nee, maar goed, daar ja, heb ik het ja. niet ja, ja. over. Ja, voor de productie van boeken is papier nodig. En papier heeft twee grondstoffen. Dat is hout... En dat is oud papier. Uh, in Nederland, 80% van het gemaakte papier en karton is van oud papier. Uh, dat is een heel mooi resultaat, ja. zou ik zeggen. Je hebt dus bomen nodig en die worden, zoals dat in Scandinavië heet, geoogst. Dat is gewoon net als hier graan. Ja. boom wordt weggehaald en er wordt een nieuwe teruggeplant. Ja. Als je FSC of PEFC hout hebt, weet je dat er voor elke boom ja. 1,2, 1,3 boom wordt teruggeplant. Ja. He, dus het is het ja, Maar is het nou zo bijvoorbeeld dat je er uiteindelijk duurzamer werkt... door het toch bij die boeken te houden? Want dat is een beetje uw pleidooi. Omdat het voor het maken van die e-readers enzovoort... kennelijk dus ook heel veel uh, nou ja, energie nou, enzovoort nodig is. Het is niet mijn pleidooi dat het, dat het duurzamer wordt of, of blijft. Je moet wel de nuances zoeken. En het wordt nu al heel makkelijk vaak gesteld... Ja. He, laat het bos maar staan, ja. ik, uh, ik neem een e-reader. Ja, een e-reader moet je ook maken. Hè. Een e-reader is gemaakt van plastic en allerlei grondstoffen die opraken. Hout is herplanbaar. Kost ook energie? Kost ontzettend veel energie. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar die e-readers die uit uh, Japan komen. Ja. Dat is ook allemaal met kernenergie gemaakt. Hè. We hebben dat met die kernramp gezien. Ja. Tot opeens de toelevering uh, wat stagneerde. Um, het zijn grondstoffen die opraken. Hout is een grondstof die ook nog eens CO2 opneemt. He, dat zit ook ja. in zo'n boek wat ik hier heb liggen, dat is CO2-opslag. Hmm. Um, je moet de nuance zoeken. En dat doen we ook met dat ketenonderzoek. Van, kijk nou eens naar al die schakels. Je kan niet zomaar zeggen. Het en zegt u al eens uit, waar, waar zit dan uh, de mogelijkheden in om daar iets aan te doen? Nou, ja, allereerst natuurlijk. Overproductie, hè? Ja. Dat is gewoon okay, voor dat, niks dat gemaakt. Dat hebt u goed. gehad. Ja. En, je zegt, en je kan het uh, papier zoeken wat, dat, uh, dat uh, verantwoord is. Waar bomen voor het, terug worden geplaatst. Ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk het transport. Je hebt ontzettend veel distributie. Hè? De papierindustrie is een mondiale industrie. Dus je ziet bijvoorbeeld één boek. Dan kwam de pulp uit Chili. Dat ging naar een papierfabriek in Spanje. En dan komt het daarna gaat naar Zweden en dan wordt het hier gemaakt. Hoeveel kilometers had dat boek afgelegd? Nou, twee vergelijkbare boeken hadden 1 of 15.000 kilometer Zo. extra transport. Daar hebben we niet gekeken naar wat voor soort boot en dieselmotor dat mee vervoert. Maar het geeft wel een bewustwording van let daar ook op. Hè? Dus daar kan je op besparen. Je kan kijken naar uh, efficiency in de keten. Bijvoorbeeld bij een, een drukkerij is heel veel inschietverlies... Is snijverlies. Inschietverlies, ik, dat ken ik wel bij toepbomen. Heet dat zo, inschietverlies? Nou, als, als een, een, een, een pers ja. waarmee je de boeken drukt uh, op kleur moet komen... Oh, okay. je moet eerst behoorlijk aandraaien voordat hij die, die kleur heeft. Nou, ah, ja. Er wordt heel veel papier uh, gaat verloren. Hmm. Hetzelfde als bij uh, het snijverlies. Als jij bijvoorbeeld een, uh, een standaard formaat papier zou kiezen voor je boek... heb je veel minder... Papier dan dat je bijvoorbeeld net één centimeter groter gaat zitten. Want dan heb je dus alweer een grote vel papier nodig. Ja, ja. En dat gaat alweer in de papierbak. Maar ja, het had ook niet gemaakt de, de, Er kon ook nog iets met het drukprocedé zelf, hè? In, inkt. Je kunt kiezen tussen uh, inkten die op basis van fossiele brand- of, of grondstoffen zijn gemaakt, maar ook weer biologische. Hè? Net als papier van hout heb je ook allerlei biologische inkten... Die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. En die zijn uh, even goed? Die maar, zijn even maar goed. Maar waarschijnlijk prijziger. Uh, nog wel omdat het aanbod nog niet zo heel groot is in vergelijking tot de andere inkt. Maar dat komt. Je ziet ook dat daar een soort. Transitie gaande. Ja, is. ja. Nee, een overgang. Nee, het woord ken ik wel. Maar ik moet ja. even wat. Vakterminologie. Wat, wat, wat, wat, wat. Ja, precies. Nou, nou ja. Kijk, is het ook zo dat ze gedacht hebben bij de papieren. De informatiecentrum papier en karton. Ja, wacht eens even. Uh, we moeten ook uh, hier eens een keer heel goed naar kijken. Want dan kunnen we ook die mensen die altijd maar zeggen. Ja, laat de bomen maar staan. We nemen de juridische. Die kunnen we ook eens wat argumenten uit handen slaan. Is het, is het ook op nou, die dat manier bedoeld? Is, dat, dat, dat is een reden. Kijk, ik denk dat duurzaamheid diverse factoren ja. heeft. En, en voor de papierindustrie speelt uiteraard ook... dat die perceptie niet altijd positief is, en, maar ook niet eerlijk. Hè? Als grote bedrijven zeggen van... Uh, we gooien al het papier eruit, we gaan naar een paperless office... Ja. dan zeggen wij van ja, hallo, paperless, ga kijken naar duurzaam. Hè? Als je ja. kijkt dat uh, de ICT-sector dit jaar de luchtvaart voorbij gaat... in CO2-uitstoot, dan moet ik nog zien of je alles als je dat allemaal vervangt door computers... of dat nou duurzamer is. Ja. He, het sturen van elk mailtje kost ook gewoon energie... en kost ook CO2. Ja. En dat vergeten mensen wel eens? Het is, het is heel makkelijk te vergeten. Het is ook heel makkelijk uh, om daar overheen te stappen. He, als, uh, als u morgen in de supermarkt uh, een verpakking krijgt... die uh, niet van plastic is, maar karton... dan vindt iedereen dat top. Want, goh, dat is duurzaam. Of ja. bij hygiënepapier als ik een keukenrol. Ja. denkt niemand aan een boom. He, want dat willen we de hele dag gebruiken. Maar oh. als het dan een krant of een boek is, dan wordt al heel snel gezegd... nee, dat is niet duurzaam. Ja. Terwijl dat net zo goed papier is en ook zorgt voor 90% recyclen. Maar goed, als je die boeken heel duurzaam zou willen produceren... en dat kan dus, dat heeft u gezegd... er zijn een heleboel punten waar je het op aan zou kunnen pakken... worden ze dan duurder? Nee, dat hoeft niet, want kijk, als je efficiënter werkt... en zorgt dat je heel veel papier bespaart, maar ook transport... Ja, ja. dat vertaalt zich natuurlijk ook in een kostprijs. Ja. Nou, u heeft nog een leuke klus om te zorgen dat het ook gebeurt. Want uiteindelijk is dat uw verantwoordelijkheid natuurlijk voor een deel. Nou, nou, wat wij hopen is dat er een uh, bewustwording ontstaat in de keten. En dat mensen zelf ook met elkaar vooral dit gaan aanpakken. Hè. Als je als keten dingen met een gezamenlijke doelstelling aanpakt... van we willen het verduurzamen, ja, dan ontstaat er echt wat. En dat is ook de idee achter die energietransitie <laughs> okay. Hartstikke goed, mooi woord. Ja. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. U okay. hoorde Erik Timmermans, directeur van het informatiecentrum Papieren Karton. En het ging dus over het project Duurzaam Boek. Meer daarover vindt u op onze website www.newshow.nl. Hartelijk dank. De Radio 1 Sportzomerbus. De Radio 1, Sportzomerbus. Ja, ik kan het ook. Is vandaag weer op reis door het land. En zoals iedere dag, ja, die Mark Robin Visser die heeft het maar druk. Die is nu onderweg naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Mark Robin, wat ga je daar in vredesnaam doen? Goedemorgen. Ik, uh, ik, ik rij een stukje mee met de grote stroom. Want uh, ik heb ze vanmorgen al voorbij zien komen, hoor. Volgepakte caravans. Auto's met dakdragers op het dak. Kinderen op dikke lagen. Slaapzakken, hondjes weggepropt tussen koelboksen en uh, koffers en uh, tassen. Uh, kortom, uh, een grote uittocht. Ik heb ook gehoord dat er inmiddels bij de Godhardtunnel alweer files staan. En dat er in Parijs grote drukte wordt verwacht. Dus ik rij een stukje mee, maar niet een heel eind. Ik blijf wel in Nederland. Ik ga, uh, ik ga uitzwaaien. Want het is namelijk vandaag uitzwaaidag. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat heeft de ANWB bedacht. Samen met Veilig Verkeer Nederland. Sorry. Gaan ze uitzwaaien op een grote parkeerplaats eh, vlakbij de grens bij de A2 in het zuiden van het land. De parkeerplaats heet Knuvelkus. Ik zou zeggen, kom gezellig even langs als je nog niks te doen hebt vandaag. En dan gaan wij eh, samen met de ANWB en Veilig Verkeer Nederland... Eh, Kijken wat er allemaal voorbij komt. Want uh, ja, al die caravans, die sleurhutten en al die andere toestanden... die moeten natuurlijk wel in goede conditie zijn. En misschien zijn er ook nog wel mensen die willen weten... hoe het zit met de verkeersregels in andere Europese landen. Hoe zat het nou met die blaastest in Frankrijk... en de regeltjes in Oostenrijk en in Zwitserland. Kortom, er is een hoop te bespreken. Ik verwacht ook veel gezelligheid en mensen met thermoskannen koffie... en voorgesmeerde krentenbollen enzovoort. En uh, daar gaan wij uh, uitzwaaien. Uitzwaaidag, nogmaals, parkeerplaats knuvelkus tussen Maastricht en IJsden. Dus kom maar op. Ja. Nou, het lijkt me niet je allerzwaarste klus. Alhoewel, nee. dat kan misschien dan toch nog weer heel lastig uitpakken. Je weet het maar nooit. Uh, we zijn benieuwd, zometeen om 20 over elf. Dan, uh, dan ben je uitgebreid te horen op uh, Radio 1. En dan horen hoe het allemaal is afgelopen met het uitzwaaien. Mark Robin Visserus. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Stay by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Oh, no, your mom's too proud. Your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was it true for you? Cause while all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 het prachtige naam van de zanger is Tanita Tikaram. Het nummer Good Tradition. Goedemorgen Ari. Verschijnen er nog boeken? Ja, gelukkig wel. En, uh, en zonder schuldgevoel heb ik de papieren edities uh, hier voor uh, Volgens mij moeten die ook nooit verdwijnen. Nee, dat is toch heerlijk. Nou, ja. um, mensen nemen vaak een thriller mee in de vakantie. Ja. Of een hele stapel thrillers, zeg ik mooi. Hè? Um, strandboeken, Strandboeken. Zijn Martin Roos altijd. En daar hou ik uh, rekening mee, want dat, uh, ik heb een beetje in het genre zitten kijken... maar dan toch iets bijzonders ermee gedaan. Ik heb een boek bij me van een Braziliaanse auteur... Louis Fernando Ferissimo. Ik hoop dat ik het een beetje aardig uitspreek. En dat boek heet, echt zwaarachtig, De Spionnen is uh, vertaald, dat staat ook op, uh, op de voorkant dus ik zeg het nu meteen door Harry Lemmens uh, een bekende vertaler uit het uh, Portugees. die Verissimo is in Brazilië een grootheid, begrijp ik uh, uh, er miljoenen boeken nou ja, enorme aantallen boeken worden daar in uh, Brazilië uh, verkocht um, hij, is, hij is al wat ouder, hij is in 1936 uh, geboren, eerder in Nederland is de Engelenclub van hem verschenen en het zijn thrillers, maar dan uh, literaire thrillers, zoals dat ook genoemd wordt maar dit is echt een literaire thriller ja, maar da da daar <laughs> is zoveel een zeik ja, Maar ik, ik zal het even toe Ligt, uh, dit is een literaire thriller in die zin dat het ook in de literaire wereld speelt. Okay. Dus ik heb het nog niet eens oh, gesteld. Okay. Dus dan is okay. dat, uh, dat opgelost. En de openingzin, en uh, daarom heb ik dit boek ook uh, meteen gelezen en meegenomen... want ik dacht dat uh, nou, dat sprak me aan. Ik heb letteren gestudeerd en zoek vergetelheid in de drank. Hmm. Dat, is de, dat is de eerste zin ja. van het boek. En um, de hoofdzoon heeft dus letterlijk gestudeerd... en uh, zoekt vergeetbaarheid in de drank. Maar tussen dat drinken door en het uh, boeken lezen door... werkt hij bij een uitgeverij als, uh, als redacteur. En zijn voornaamste werk bestaat eruit... al die manuscripten die binnenkomen af te wijzen. Juist. Ja, dat niet, niet anders dan dat. Daar komt nooit iets goeds binnen. En bovendien is hij altijd zagrijnig. En hij leest drie zinnen en dan vindt hij weer niks. En, uh, ja. en dat, daar gaat de, Ongeveer de helft van het boek is een soort satire op dat boekenvak. En dat is erg aanstekelijk. Oh. Dat is erg grappig. Hij heeft ook een, uh, heeft ook een, een, een, een vriend. Een ja. kleine dichter. En daar gaat hij dan vrijdagmiddag mee naar de kroeg. En dan komen ze pas op maandagochtend weer uit. En dan gaat hij weer die manuscripten afwijzen. En met die jonge dichter bespreekt hij de echte dingen des levens. Ik zal even een stukje voorlezen, namelijk dit. Dubin, zo heet die dichter, Dubin en ik voerden op de uitgeverij... In, in het café lange discussies over literatuur en grammatica. En we waren het totaal oneens over het plaatsen van komma's. Dubin is een precieze. Hij zegt, de regel, hij zegt dat er regels zijn voor het gebruik van de komma en dat je die dus moet naleven. Ik ben een rekkelijke. Ik vind komma's net zoiets als suikerstrooisel op een taart... dat je met maat moet aanbrengen op plekken waar het goed oogt... en het proeven niet in de weg staat. Nou, dat soort discussies hebben ze. Dat is toch erg mooi. tussendoor wordt ontzettend veel ik, gezogen. Ik, ik zie even nog niet 1, 2, 3... wie hier nu vermoord wordt en wie het gedaan heeft. Nee, dat komt. Dat komt. <laughs> ja. ze, er zit nog iemand in dat café. Dat het is, is wel een... een literaire thriller, hè? Ja, wel echt een... Er zit nog iemand in het café. Die wordt de professor genoemd okay. de hele tijd. Die wordt ook in die comma, uh, discussie uh, betrokken. Maar bovendien hebben ze de hele tijd met hem... over wat goede literatuur is. En die professor is heel erg tegen thrillers. Hij houdt eigenlijk alleen van Henry James. Dat is een grote Amerikaanse schrijver mm. van rond 1900. En de ik-figuur heeft juist als held... John de Carré. De grote, uh, ja. dat is zijn grote held. Dus elk manuscript dat binnenkomt wordt eigenlijk op John gehouden gehalte ja. ge, ge, getoetst. Maar op een gegeven moment komt, krijgt hij een manuscript binnen van een mevrouw. Dat is een beetje een vaag briefje zit erbij. En het manuscript zelf is ook vaag. Het zou geschreven zijn door ene Ariadne. Nou, dat is toch een veelzeggende naam. En de suggestie die bij dat ingezonde manuscript zit... is dat als dat boek af is, dus als hij krijgt het in stukjes binnen... dat de schrijfster van het manuscript zelfmoord gaat plegen... En, nou ja, onze hoofdpersoon die van Don Le Carré houdt. Uh, Zijn hoofd slaat meteen op hol. Want hij ziet meteen een woest aantrekkelijke jonge vrouw voor ja. zich. Die schrijft. Die ja, hij gaat redden ook? En waarschijnlijk? Gaat, nee, die gaat hij redden. Ja, ja. ja, nou tenminste, dat is de gedachte. Hij gaat eerst naar een, een plaatsje ergens in het binnenland van Brazilië. Stuurt hij één voor één mensen uit het café. Vandaar de titel van het boek, De dus Spionnig. Ja, dat is echt heel grappig. Dan stuurt hij uh, vanuit het café naar het dorpje om te kijken... of die vrouw überhaupt bestaat. Hè? Want het is allemaal een script dus het kan ja. wel een heel verzonnen constructie zijn. En dan krijgt daar uh, chaotische berichten krijgt hij terug. En één een voor een, uh, al die figuren die verdwijnen ook in dat dorpje. Dus op een gegeven moment zal hij toch zelf uh, uh, daar naartoe moeten gaan. En dat doet hij ook. Ik ga, niet, uh, ik ga natuurlijk niet vertellen hoe dit, uh, nou, hoe dit uh, afloopt. Dat zou een beetje, een beetje jammer zijn. Nou, maar, jammer, onvergeeflijk Nou, onvergeeflijk Echt goede boeken boek. kunnen ja. tegen... tegen het ah, van ja, de ja. En eigenlijk is het ook wel echt zo'n goed boek. Want de lol zit hem nog niet eens zozeer in de ontrafeling van, de, van het verhaal en hoe dat dan in elkaar zit. Maar het zit echt in de stijl en in de grappen ah, die gemaakt ja. worden. En echt, ja, als je denkt, ik, ik, wil, een, ik wil een thriller lezen, maar ik wil eventjes ook uh, de mis maken op het strand in, uh, in mijn zwembroek. Dus dan doe je dit van deze, van deze Braziliaan, Louis hmm. Fernando Ferissimo. Uh, de spionne. Ja, ik heb het met veel plezier gelezen. <laughs> maar goed, dat zegt misschien niks. Ja, het zegt Echt, alles over jouw ja, Het e alles e e aan, zegt alles over jou. Het Ja, nou Dan heb ik nog iets bij me... dat uh, een beetje in het verlengde ligt van het voorafgaande. Het is het Charles Dickens jaar. Ik heb hier al een paar keer uh, aandacht Ach, ja. aan besteed. Ja, ik ga, door, Dickens, ik ga door. Ja, nee, het is toch Hij mag. Nou, het is een van de drie, vier grootste schrijvers ever. Absoluut. Dus, uh, maar ik heb nu niet een boek bij me geschreven door Charles Dickens. Hè. Die schrijft geen nieuwe boeken meer. Uh, hij zou 200 zijn geworden dit jaar. Als hij dat allemaal had mogen meemaken. Maar ik heb een boek bij me van uh, een Lynn Shepard. Dat is een Engelse mevrouw. En dat boek heet... Nou, dat heeft meteen een Dickens-achtige titel... Uh, Kerkhof in Londen. Ja, in, het, in het Engels heet het, uh, heet het uh, nog mooier, oorspronkelijk. Uh, in het Amerikaans heet het de solitary house. Maar in het Engels... Moet ik even kijken, hoe heet het dan? Is het Engels en Amerikaanse verschillende titels? Ja, ja uh, in het Engels heet het Tom All Alones. En de echte Dickens-liefhebbers weten dan meteen waarnaar verwezen wordt. Dat was een eerste titel voor de beroemde roman van Dickens, uh, Bleak House. Ja. Goed, okay. dat is een beetje, een beetje onder ons, is dat, Dickens' liefhebbers. Dat is voor de Engelse markt prima geschikt. Want die Engelsen kennen allemaal Dickens. In de Amerikaanse markt heeft een andere titel gekregen. En wij hebben weer een andere titel gekregen. Uh, Kerkhof in Londen. Nou, Blik Blikhaus, ik heb de titel genoemd, ligt onder dit boek. Dus wat zij gedaan heeft, is niet een nieuwe, een nieuwe Dickens geschreven. Maar ze heeft uh, die tijd overgenomen. Er lopen personages uit die roman rond. En de, die personages die, die worden, die, die worden ontmoet door de hoofdpersonen in dit boek. Dus die komen elkaar allemaal tegen. Je hoeft Dickens niet te kennen, je hoeft het boek van Dickens niet te kennen... om toch veel plezier van dit boek te kunnen hebben. Uh, maar het wordt er wel leuker van. Ja, voor mij is het wel uh, leuker daardoor geworden. Maar als je nog nooit iets van Dickens gelezen hebt... dan is dit misschien eigenlijk eigenaardig genoeg een goede introductie... tot het werk van Dickens. Het allerbeste is natuurlijk gewoon Dickens zelf lezen. Ja. Hè, dat, uh, maar goed, maar dit is een, een zeer vermakelijke variant uh, daarvan. En uh, uh, wat ze gedaan heeft is... Dickens wordt wel uh, de, de vader van de detective genoemd ook. Nou, hij wordt overal de vader van genoemd, maar goed, hij heeft, uh, uh, is een... Ja, zo'n zo Victoriaans, kottic, spannend verhaal in het Londen van 1850 uh, gesitueerd. En uh, er komt nog iets extra bij. Uh, Dickens had vaak een soort alwetende verteller. Dus zo'n verteller die zich in de gebeurtenissen mengde en zei wat we ervan moesten vinden en wat we ervan moesten denken. Dat is echt zo'n 19e eeuwse vorm. Die heeft hij ook. Alleen zij kijkt de hele tijd vanuit, vanuit de 21ste eeuw naar 1850. Dus dat, ja, dat moet je een beetje tegen kunnen. Ik, uh, vier, vijf keer vond ik het grappig. Maar op een gegeven moment... dan. Uh, constateren dat het toen toch een rommelige boel was. Nou, en maar dat boel tot, was tot, ja, tot aan het niveau van hij nam de koets. Van, nou ja, In die tijd had je geen taxis. En uh, dat werkt. lijkt me niks. Maar nou, ja, dat, is, dat is best wel leuk. En, hij, uh, hij probeerde zijn computer te pakken... maar realiseerde uh, dat het pas 200 jaar later zou nou, Kijk, In de 19e eeuw had je natuurlijk de, de wetenschapper... die zich nog met van alles en nog wat bezig hield. Wij zijn specialisten geworden. Ja. En de hoofdpersoon van deze roman ja. is een soort amateur-detective... Die heeft zijn kamer volgesteld met troep. Uh, doodskoppen, uh, nou ja, veren van vogels. En uh, uh, uh, uh, zij, zij merkte dan op, dat vinden wij misschien een zonderling. Hè? Uh, maar ze legt ja, ja, dan expliciet uit. het allemaal uitleggen. In de 19e eeuw. Ja, maar dat werkt. Op toch een, wel. Een, a, a, ja, als, als geschiedenisboek werkt dat toch wel. Okay. En er komt iets ironisch in. Want uh, af en toe ziet de hoofdpersoon iets niet. En dan, merkt ze, ja, en dan merkt zij dat op. En dan, dan gaat ze ook weer opmerken dat je dat eigenlijk niet mag opmerken. Eh, want, dus er zit een soort, ja, ja, postmodern zal ik niet meteen zeggen... want dat schikt heel veel mensen af. Maar dat zit er wel een beetje in. Mm. En dat, dat voegt toch iets aan dit boek toe. Buiten, buiten het gegeven dat ze gewoon prachtig Londen kan oproepen. En eh, dat, eh, dat je nou echt... Ik ben er nooit geweest in 1850. Eh, dus dat is altijd raar als mensen zeggen... ik werd echt naar die tijd teruggevoerd. Want hoe kan je dat beoordelen? Maar ik had dat gevoel toch wel. Kerkhof in Londen. Nou, en okay. mag ik nog eentje noemen dan? Voordat ja, we daar, absoluut. Ja. Want dat sluit hier meteen op aan. Dat is. Uh, ik heb hier eerder al uh, Engelse uh, Dickens-biografieën genoemd. Er is dit jaar nu ook een Nederlandse biografie verschenen. Die is nog niet zo lang uit. Van een meneer André Roes. En het boek heet eenvoudig Charles Dickens. Ondertitel Het Zo Gelukkig en Toch Zo Ongelukkig Bestaan. En dit is. Uh, als je denkt, ik weet niks van Dickens. En die dikke Engelse biografieën uh, schrikken me een beetje af. Of Engels sowieso, vind ik ja, een Ja, beetje... want er zijn een vrachtwagen vol. Zijn er heel he? veel, zijn er heel ja. veel. Dus, de, de, uh, Peter Eckert moet je hebben. Maar goed, er zijn er heel veel. Uh, uh, maar als je denkt dat het hem altijd dik is, of te Engels of zo... dan is dit een uitstekend boek. Boekje, zou ik bijna omleefd zeggen, maar het is 200 bladzijden. Dat is voor een Dickens biografie heel, uh, heel bescheiden. En het is niet alleen een biografie. Die, de, het leven van Dickens wordt in 50 bladzijden behandeld. Maar wat die André Roes ook doet, en dat doet hij heel erg aanstekelijk... is zijn eigen enthousiasme voor Dickens overbreken. Dus hij loopt door die romans heen en dan zegt hij dat is een grappig stuk... en dat is een leuk citaat. En uh, de, je krijgt dan echt zin om weer terug te gaan naar die Dickens-boeken. Dus het is, wat dat betreft, hè, het is informatief en, uh, en aanstekelijk. Er is één puntje waarover ik met hem van mening zou willen verschillen. Eigenlijk. He, ik vind Dickens heel erg leuk om te lezen... En, Amusement, maar dat, is, dat vindt hij niet genoeg. Hij vindt dat je er ook iets van moet ja, meekrijgen. Dat je een beter mens moet worden of zo. En dat zit er een, he, aan het eind helemaal. Dan moeten we, he, want waarom moet je Dickens nog lezen? Nou ja, gewoon omdat het een groot schrijver is en het fantastische verhalen zijn en een geweldige stilist is. Maar voor hem komt er dan bij dat, dat Dickens ook zich verzette tegen onrechtvaardigheid en opkwam voor he, eerlijke behandeling van mensen. En daar zouden we nog steeds iets van kunnen opsteken. En dat is natuurlijk mooi meegenomen als dat waar is. Maar voor mij hoeft dat... Of dat maakt mij niet Nou ja, uit, dat ja. is dan beter dan toch dat als er zou staan... dat die man in zijn vrije tijd uh, katjes doodknuppelde of zo. Ja. ja. Nou goed, dat leven was gecompliceerd genoeg. Het was geen engel hoor. Maar, nee. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, uh, uh, uh, ik vind het een goede introductie... Uh, tot leven en werken van, uh, van uh, Dickens. André Roosjes. Charles Carl Dickens. Dickens. Dank je wel, uh, Informatie hier allemaal kunt u terugvinden op de tekstpagina 260 en ja, wij zeggen het nog maar een keertje, ook natuurlijk op de website www.nieuwsuur.nl. Ja, nou, die heeft ook nog allerlei boeken van Gerrit Komerij meegenomen. Ja. Maar ja, ik heb hier ook nog Gerrit Kommerij liggen. Onno Blom zit hier. Ja, die heeft dat ook allemaal boeken. Ja, het geeft wel al... aan dat we allemaal de tocht door. Uh, ja, erg door achtergeslagen zijn. Ja, dat uh, we dus ik, allemaal. Ik geef meteen in mijn boekenkast. Ik ook. Ja. En dat ging ik lezen en dat, dat, dat, heel veel plezier. Dus daar gaan we het over hebben. Ja, uh, Gerrit Kommerij. Nederlands noemde, noemde hij doorgaans absurdistan. Literaire winnen was aan hem niet besteed... want uiteindelijk won iedere schrijver die niet volslagen geretardeerd was... die wel een keer in ons land, zei hij... En de vaderlandse televisie bereikte ons wat hem betreft via de zogenaamde treurbuis. We hebben het natuurlijk over Gerrit Komrij. Altijd bereid ons land over de hekel te halen. Niet voor niks woonachtig in Portugal. En desondanks toch een aantal jaren dichter des vaderlands. Donderdagavond overleed hij, 68 jaar oud, in het Onze Lieve Vrouw gasthuis in Amsterdam. Onno Blom, die ook met een stapel boeken van Komrij voor zijn neus zit, die zit hier. Die maakte over hem het schrijversprentenboek Het Fabeldier dat Komrij heet. En zocht hem ook geregeld op in Portugal. Goedemorgen, Alno. Goedemorgen, Mikkel. ja. Uh, kwam de dood van Gerd Conme onverwacht voor jou? Voor mij niet. Ja. Want ik wist al een tijdje dat hij, uh, dat hij ziek was. Uh, maar de dood komt altijd sneller dan je, dan je hoopt en vreest. En ook voor de mensen die dichtbij waren, ging het ineens ontzettend hard. Ja. Uh, dus het is, uh, het is ook voor mij en voor de intimie van Gerrit een enorme schok... Ja. dat hij er niet meer is. Ja. De wereld zonder Kommerij bestaat niet. W wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Een paar uur voor zijn dood. Ja. Dus je oh, hebt oh, je kunnen in de kunnen... Dat klinkt wel uh, prachtig, ja. maar je bedoelt er volgens mij ook Voor, dan. voor mij is dat zo. Ik, ja? ik ben uh, ongeveer twintig jaar uh, uh, zeer persoonlijk uh, bevriend geweest met, uh, met Komrij. En uh, uh, die vriendschap, daar gaat nog een, uh, uh, een heleboel lezen aan vooraf. Dus de, de woorden en de zinnen van Komrij staan op mijn uh, netvlies gegrift. En uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat hij er niet is. Dat hij niet bestaat in mijn wereldbeeld. Dus je, maar je, godzijdank uh, hebben we dat prachtige oeuvre uh, nog. Uh, uh, dus je bent ook echt een ik vrees van wel, ja. ja. Nee, goed, maar je hebt natuurlijk de afgelopen jaren... heel wat van jouw geliefde auteurs zien gaan oh. Mulies, Jan Wolkers, nu Gerrit Komrij. Ja, ja uh... ik heb ook wel een beetje een voorkeur voor de iets oudere generatie. Maar ge bij Gerrit was het zo dat hij, ja, 68, bovendien midden in het leven... en, en met allerlei plannen voor nieuwe boeken, zeer actief. Hè? Nog een heel tournee door de Boekenweek. Da daar, daar ja, nog je nog even een groot... grote mond... Natuurlijk, ja, ja. En dat moet ook. Want uh, in, in Nederland had het gerommel hier. Dat moet van commentaar worden voorzien. Nee, maar goed, je wordt haast een soort suppost van een schrijversmausoleum zo. <laughs> Dankjewel, Mike. <Michael. laughs> ja, nee, nee, het was wel. Het is wel een beetje, ja, kijk, ik, het, is mijn, mijn, het komt, het het Holland, komt ja. als ik het dat persoonlijk mag maken. Ja. Omdat ik heb leren lezen, zou ik haast zeggen. Uh, door de boeken uit de kast van mijn vader. Dus ik heb eigenlijk een generatie overgeslagen. Mijn ja. helden zijn eigenlijk de helden ook van, van mijn vader. Dus inderdaad de grote drie en de mensen die daar vlak daarna kwamen. Ja. En die heb ik tijdens uh, mijn werk als, als journalist en schrijver persoonlijk leren kennen. Ja. Uh, en uh, dat zorgt ervoor dat je die mensen uh, van nabij meemaakt en dan ook. Ja, en ze ook op, op tamelijk jonge leeftijd verliest. Ja. Zullen we even naar hem gaan luisteren? Hè? Want we hebben het over hem. Maar zijn stemgeluid is zo karakteristiek. Kom maar op. Dat kan niet uh, gemist worden. Het is die generatie geweest die vervolgens uh, de universiteiten heeft afgebroken. Uh, de, de, van de televisie een, een commercieel instru instrument heeft gemaakt. En die altijd voor het, voor het geld en voor de massa en voor het getal heeft gekozen. Waar ik allemaal niet zo tegen heb. Die mensen zijn er ook. Maar dat waren diezelfde mensen die toen het tegendeel zaten, zaten te roepen. Ja, het gaat over de babyboom-generatie. over zijn hè? eigen generatie. Over zijn hè? eigen generatie. Daar een, had hij duidelijk uh, nog een appeltje mee te schillen. Hij heeft dit bij Paul en Witteman gezegd. Dat was voor hem ook echt een issue. Hij is natuurlijk altijd, uh, en, en, en gelijk had hij, ja. te hoop gelopen... tegen de leden van zijn generatie... die ontzettend veel idealistische praatjes uh, hadden in de jaren zestig. Ja. Uh, en vervolgens op het plus bleven plakken... en de wereld naar de verdommenis hielpen. En dat was iets waarvan hij vond dat dat niet onbesproken kon ja, blijven. Ja, en dat deed voor het financiële gewin. Want dat zit er ook natuurlijk bij. Ja, ja, ja. ja. Ja. Nee, maar dat, is, da Kijk, dat, dat, dat alleen al zou ik zo ontzettend missen. Want de opgeblazenheid in, in Nederland is natuurlijk enorm groot. En, en we hebben toch wel een paar mensen nodig die die uh, zeepbellen doorprikken. En hij kon had hij uh, veel vrienden eigenlijk in, in die wereld? Of door die best uh, behoorlijk scherpe kritiek raak je natuurlijk ook een hoop mensen. Gerrit had een aantal hele goede vrienden. Ja, het wordt wel vaker uh, gedacht dat iemand die uh, op papier uh, bekend staat uh, als een houddegen, He, Dat is natuurlijk een van de ge meest gevreesde critici, uh, vooral in de jaren zeventig. Maar ja, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken... maar ik, ik, ik heb hem uh, leren kennen als een van de liefste mensen ter wereld. Het klinkt misschien een beetje pathetisch... en het is natuurlijk ook maar ongeveer een dag na zijn dood. Maar dat is toch oprecht het geval. En ik weet dat een aantal van zijn vrienden dat hetzelfde hebben ervaren. Hij is een trouw iemand, uh, persoonlijk, vriendelijk, met echte aandacht voor je... en niet alleen maar met aandacht voor je omdat je een zekere status hebt. En dat is wat... Ja, wat, wat hem ook zo uh, tot zo'n mooie persoonlijkheid maakte. Die volstrekte onafhankelijkheid. Hij is gewoon blijven zeggen uh, wat hij ervan vond. Of dat nou ging om, om een of andere hotemethode of uh, om de uh, slager om de hoek. En heeft ja. hem dat ook veel vijanden opgeleverd? Ja, natuurlijk heeft hem dat vijanden opgeleverd. Ja. Maar uh, ja, ik eigenlijk. denk dat dat nodig was. Want he, als we de, Komrij die beschouwde geheel in de traditie van, van Multatuli, Duperon en, en, en W.F. Hermans... De literatuur als het leven zelf en als, als er slechte boeken verschenen... als mensen onzin te melden hadden... dan, kreeg, dan beschouwde hij dat als een, als een vervelende brief aan zijn adres. En dan schreef hij een brief terug... En dat, dat, geeft, dat geeft aan dat het telde, dat het ergens om ging. En bovendien, als ik dat nog heel even ja? mag afmaken... had hij ook het talent voor bewondering. Hij heeft, zoals wij allemaal weten, vuistdikke bloemlezingen gemaakt... uit de Nederlandse poëzie ja. vanaf de middeleeuwen. Ja, en heeft einde. dus allerlei, met de zeef, allerlei goudstof... uit de archieven van de bibliotheken opgedoken. Dus het was niet zo dat het alleen maar iemand was... Uh, die, die een vervelende, week, ja. vervelende pestkop uh, kon zijn. Dat kon hij wel zijn. En dat kon hij ook geweldig. En daar heb ik ook ontzettend om moeten lachen. Ja. Maar het had een heel duidelijk andere kant. Goed, en al paar, uh, de, de, zijn talent voor bewonderingen... wat geresulteerd heeft dus die, tot die fantastische uh, bloemlezingen. Zijn, uh, ja, zijn, zijn vlijmscherpe pen hè, waar hij dus essays mee schreef. Maar goed, het is natuurlijk iemand die ook nog eens een keer dichter was. Proza heeft geschreven en een heleboel vertalingen heeft gemaakt. Was was enorm veelzijdig. Wat dat betreft is het ook een, echt een uniek, unieke figuur in de, in de letteren van de laatste tijd. Want het was een literaire duizendpoot. Het is zoals je zegt, hij ja. raakte alle genres aan. Mm -hmm. En ook in veel van die genres bereikte hij toch behoorlijk grote hoogte. Ja, wat vind je zijn beste genre? Je hebt ook werk bij ja, dat je. Moet je altijd, dat moet je dan altijd nou ja, Maar of, nou ja. en, laat ik zeggen dat ik, dat ik de de melancholieke, vormvaste dichter in hem waardeer... en die, uh, uh, die, dat natuurtalent dat, dat zo ontzettend scherp en humoristisch kon zijn in, in, uh, in zijn proza. En juist die, die, die, die, die twee kanten die dus die persoonlijkheid onder spanning zetten... die twee polen in zijn, uh, ja, in zijn leven, die, die maakten hem tot een geweldig uh, schrijver. En die romans... Die... Ik hou, ik hou van ja? zijn romans. Hij heeft veel kritiek op die romans ja, gehad. Daar, daarom um, zeg ik het ook. Uh, he. ja, nee, maar hij, en hij heeft overigens ook op, op veel van zijn werk kritiek gehad. En dat komt, spel, ook, meen... komt ook. Omdat en wat was die kritiek dan? Nou ja, er zijn, er zijn uh, ja. critici die vinden dat, uh, dat Komrij geen romanschrijver was, die vonden dat het, uh, dat, uh, dat, verhaal, dat het verhaal te dun was, dat het te veel uh, uh, stilistische fijnslijperij was. He, dat je niet mee ging leven met de personages. Het hangt natuurlijk vanaf wat voor criteria je voor een roman uh, aanlegt. Maar ik ben het daar toch niet, uh, niet helemaal mee eens. En ik denk met name aan twee romans die mij zeer na aan het hart liggen. Over de Bergen, een boek over waarin, waarin, het, ja, waarin het noorden van Portugal... waar hij een aantal jaren heeft gewoond, een rol speelt. Een hele claustrofobische, duistere roman uit een hele andere wereld. Een fantastisch van sfeer. En met name ook Verwoest Arcadie. Over zijn uh, jeugd. Een autobiografische ja. roman over zijn jeugd via het lezen van boeken. Ja. En dat is, niet een, ja, dat is niet een gebruikelijke roman uh, zoals we die kennen. En daar kan je van alles tegen inbrengen. Maar ik vond dat een fantastisch boek. Hoe kijk jij er tegenaan, Ari de roman of, of, de romans die, van de ja, Komrij, ja, want, ja, nee, die, want daar ja. is het nou ja, meest voor gecritiseerd. Uh, ik, ik lees de Komrij zoals veel mensen toen ik op de middelbare school zat... las ik Komrij al en dan las ik vooral de polemist. Hè. Dat vond ik natuurlijk, als 16 jarige vind je dat geweldig. Ik heb hier ook voor me liggen en dat is bijna een kreet... die ik voordat ik zelf recensies schrijf, elke ochtend slaag. Daar is het gat van de deur, hè. dat is oh. een typerende... Hoe harder er gehakt wordt, hoe mooier het ja, is. Ja, harder, maar ook, ook uh, monter tegen de klippen op. Want hoe naar die recensies misschien ook voor de ontvangers uh, mogen zijn... er zit altijd humor in, ja, dat... Dat moet je Berlef misschien niet uitleggen. Ja. even zijn slachtoffers. Maar... Ja. Dus wat, als ik aan Komrij denk... dan denk ik vooral aan, aan hem als... Uh, pole, polemicus, polemist, resistent, Die, ja. die uh, polemist. Uh, die, die, die essay is dat. Uh, maar als dichter waardeer ik hem ook uh, heel erg. En bij die romans heb, je, heb, je, heb ik een gemengd gevoel. Uh, uh, ja... Ik, ik denk niet dat dat ja. zijn sterkste. Maar het is misschien, ja, dat, dat zou ik moeten toelichten. Ja, goed, de poëzie dan. Misschien iets, tijd om iets te laten horen? Uh, ja, Hanno? zeker. tijd. Uh, ik heb alle tijd nu. Uh, ja, uh, Gerrit ook <laughs> inmiddels. Uh, ja. Um, ja, wat zullen we doen? Zal ik nou. uh, een, een gedicht, uh, wat, een, een geweldig gedicht, van hem? Een vroeg gedicht, uh, ironisch. Uh, dat heet Dodenpark. Mag ik dat lezen? Ja. We wandelden desavonds door de tuinen van het crematorium. Achter heg en hazelaar stond laag de vroege maan. Ik at wat kruimels van mijn vest en jij genoot van een sigaar. Je dacht wellicht aan zeer bezweten negers... op hete plantages in de weer. Ook aan je gezicht meende ik zoiets af te lezen. Ikzelf keek door de heg naar de maan. We spraken niet. Wat viel er ook te zeggen... We dachten maar aan een maan en aan zweet. O, oh, nergens heerst er ooit zo'n rust. Slechts af en toe klonk uit een urn een kreet. Nou, Het is natuurlijk ook iemand die in die tijd helemaal tegen die vijftigers inging... en weer hele uh, ja, uh, ritmische, uh, rijmende gedichten ging, uh, ging schrijven. Ja, ja hij had zich... Uh... Uh, met hand en tand verzet ja. tegen de opgeblazenheid van de vijftigers. Hij vond dat die uh, werden uh, omhangen met veel te veel medailles... en veel te veel praatjes hadden. En het is niet eens zo dat hij uh, sommige van die vijftigers... met name Bert, uh, niet kon waarderen. Maar uh, hij maakte duidelijk dat er ook een andere manier was. En dat er ook een traditie was... waar je je op een bepaalde manier uh, toe kon verhouden. Ja. En wat hij heeft gedaan is in zich, zijn eigen poëzie heel duidelijk uh, gebouwd... Ja, op de, op de vesting van de eeuwen daarvoor en op de vormvastheid. Ja. Maar dan wel altijd uh, uh, met, een, met een twist, met een, ja. met een ironische... Met humor ook. Hè? En met humor daarin. Ja. Hè? Ja, dus de... En die bloemlezingen, we hebben ze net al even genoemd. Hè? Dat zijn van die, van, die, van die bakstenen, van die ja. pockets. Uh, daar heeft hij heel veel werk voor uh, verricht. Kun je je vinden in zijn keus... Uh, ik wel. Ik, ik, ja. heb, uh, ja, ik voel me toch een beetje uh, grootgebracht en opgevoed door, door Gerrit in de manier van kijken naar de poëzie. Ja. En ik vind, ik vind dat hij dat fantastisch heeft gedaan. Dat is overigens een werk dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ik heb ja. hem dat maar, wel eens maar zien maken. Maar de kritiek die op dit soort bloemlezingen is, dat hoort er gewoon bij. Het nee, maken van een bloemlezing. De... Er is terug en nooit een bloemlezing verschenen. Waar iedereen die, het mee is. Waar, waar iedereen blij mee is. Nee. nee. Maar je hebt dus steeds kritiek. Uh, dat, dat is waar. Uh, kijk, aanvankelijk heeft, heeft Gerrit uh, uh, zeker die. die de bloemlezing van de moderne tijd ook ja. gebruikt... om de vijftigers gewoon de literatuur uit te donderen. Ja. Dus dat, ja, om ze eventjes op hun plaats te zetten. En die ja. hebben zelfs... Ja, hij had een aantal van de gedichten dan uh, er wel ingezet... in die bloemlezing. daar gingen, gingen ze procederen, ja, de vijftigers. Ja, dat wilden ze niet. het ja, ja. Nee, was toch het geweldig? Het, er stond een verkeerde... Er stond een slecht gedicht in van een van hun. Nou, zeg er, nou ja, dus je hebt het gedicht toch zo geschreven, ja. ja, dat ja. is natuurlijk magistraal. En later... En die, die bloemlezingen, laten we zeggen, ruimhartiger worden, geworden. Hè? Uh, Gerard is ook wel meer de ambassadeur van de poëzie ge, geworden. Diegene die ja, de vlam van de poëzie brandende hield. En, en natuurlijk een hele goede dichter is vaderlands ook uh, geweest. Ja, dat is wel voor hem persoonlijk een, een, uh, een hele moeilijke tijd geweest. Ja. Want dat, dat dwong hem om ja. meteen uh, voor, voor een groot publiek... op een andere manier gedichten te schrijven. Ja, en vanuit en, Portugal. Ja, ja, maar dat. Ik, ik, heb, was ik, ben best naar, vaak ik ben daar heel vaak geweest. En als. Uh, uh, en, en ik heb ook vaak bij hem gelogeerd. En dan zaten zat dus morgens zat de koffie te drinken. En dan kwam hij naar beneden. En dan wist hij dus. Alles van Nederland, via het internet. Het nieuws uit uh, Tradeel, uh, uh, Zuid-Vlaanderen. Het alles. En dan kwam altijd ook met hele typerende dingen... om dat reservaat van pekelharingen, zoals die Nederland altijd noemde... Uh, <laughs> uitstekend te typeren. En misschien kan je van afstand... Het is natuurlijk ook een positie die hij heeft gekozen. Een, een vreemd jongetje, af, afkomstig uit Winterswijk... een buitenstaande in de letteren, ja. kiest een positie net buiten Nederland, om daar des te scherper naartoe te kijken. Nou oh ja, er waren de meren die dat deden. Hermans ging ook uh, het land uit. Goed, uh, de tijd is om, Onno. Dank je wel. Onno Blom hoorde u overschrijven. Gerrit Komrij die afgelopen donderdag overleed. En meer informatie via onze website nieuwsje.nl. Zometeen de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. Dag.